Een feestje op de hoogste wolk. Op de hoogste wolk van de wereld leefde eens een bijzondere vogel, de nergensvogel. Niemand had de vogel ooit gezien, maar iedereen wist waar ze woonde. De andere vogels waren dan ook erg verrast toen ze op een dag een uitnodiging kregen om op haar feest te komen. De schildpad was natuurlijk niet uitgenodigd, want hij was geen vogel. Maar de schildpad hield erg veel van feestjes, omdat je daar veel en lekker kon eten. Hij was dus heel jaloers. De volgende dag ging hij naar een open plek in het bos en probeerde te vliegen. Hij klom op een omgevallen boomstam, sprong eraf en bewoog zijn pootjes op en neer. Maar het lukte niet. Hij poetste zijn schild op en ging op bezoek bij de vogels. Ik denk dat jullie een goede beurt maken als jullie me meenemen. Ik ben geen gewone schildpad. Ik ben de enige schildpad die een glad schild heeft. En dat heeft zelfs mevrouw Nergensvogel nog nooit gezien. Nee, zei de papegaai. we nemen je niet mee. Je bent brutaal en gulzig. En als zouden we je willen meenemen, dan gaat het niet, want je kunt niet vliegen. Ik zal mijn leven beteren, antwoordde de schildpad. Ik zal voortaan heel beleefd en aardig zijn. Als jullie me allemaal één veer lenen, zou ik kunnen vliegen. En ik zal me op het feest heel netjes gedragen. De vogels kregen toch wel een beetje medelijden met hem... En elk van de vogels gaf hem één veer. De schildpad zag er prachtig uit toen hij alle veren op zijn poten geplakt had. En daarna probeerde hij te vliegen. Hij bewoog zijn poten op en neer en toen vloog hij omhoog. De nergensvogel ontving haar gasten heel vriendelijk. En zei dat ze nog nooit een schildpad met zo'n glad schild had gezien. Wat leuk dat u bent meegekomen, zei ze nog. Maar de schildpad luisterde al niet meer. Hij liep naar de hoek waar alle lekkere dingen stonden en begon meteen te eten. De vogels konden niet eens bij het eten komen en ze werden heel boos. Sommige vogels probeerden hem weg te duwen. Maar de meeste vogels waren zo nijdig dat ze hem niet eens meer wilden aankijken. De papegaai ging naar de nergensvogel en zei beleefd, dit gultzige dier heeft uw feestje bedorven. Het spijt ons dat we hem mee hebben genomen. De vogels trokken de veren van de poten van de schildpad en vlogen weg. De schildpad had het eerst niet gemerkt dat hij zijn veren kwijt was. Hij ging gewoon door met eten. Maar toen hij alles op had, zag hij dat hij helemaal alleen op de wolk was en dat er geen veer meer op zijn poten zat. Zelfs mevrouw Nergensvogel was weggegaan. ''Help, help!'' riep hij naar de wegvliegende vogels. ''Wacht op mij, ik kan toch niet terugvliegen zonder veren?'' ''Hé, hey, jij daar, papegaai! Het minste wat je kunt doen is een boodschap aan mijn vrouw overbrengen. De papegaai keek achterom en riep, wat moet ik haar dan zeggen? Zeg haar dat ze alles wat zacht is in huis, kussens, matrassen, dekens en kleden naar buiten moet brengen. Dan kan ik naar beneden springen. Heb je me gehoord, oude verwaande vogel? schreeuwde de schildpad. ...want hij zag de papegaai al bijna niet meer. Onderweg naar zijn nest... ...vloog de papegaai even langs het huis van de schildpad. Hij zei tegen de vrouw van de schildpad... ...de nergensvogel vond het schild van uw man zo mooi. Ze vroeg daarom of hij wat langer mocht blijven. Dan kan ze er nog even naar kijken. Uw man heeft mij gevraagd dit tegen u te zeggen. Dan weet u dat hij wat later naar huis komt... En dan is er nog iets. En wat is dat? vroeg de vrouw van de schildpad. Uw man heeft gevraagd of u een paar stoelen en een tafel en nog een paar dingen die de nergensvogel niet kent, buiten wilt zetten. Dan kan ze er vanaf haar wolk naar kijken. Natuurlijk doe ik dat, zei de vrouw van de schildpad. Ze sleepte van alles naar buiten. Behalve keukenstoelen en een tafel zetten ze potten en pannen buiten... ...en een fiets, twee stenen kruiken en een oude wastafel. Ze legde alles op een grote hoop en zwaaide met haar poot in de richting van de wolk. De schildpad had vanaf de wolk gezien dat zijn vrouw van alles naar buiten sleepte... ...maar niet wat ze naar buiten bracht. Toen hij haar zag zwaaien dacht hij dat alle zachte dingen gereed lagen. Hij deed zijn ogen dicht en sprong. De schildpad viel als een baksteen naar beneden. Vlak voordat hij neerkwam, maakte hij een paar rare buitelingen en toen kwam hij met veel lawaai terecht op de tafel en stoelen en de andere dingen die zijn vrouw had neergezet. Zijn mooie gladde schild brak in wel duizend stukjes. De schildpad en zijn vrouw zochten alle stukjes bij elkaar. Ze waren er meer dan een week mee bezig om de stukjes aan elkaar te lijn. En al die tijd liep de schildpad rond zonder schild. Hij schaamde zich vreselijk. Toen het schild eindelijk klaar was, zag hij eruit als iedere gewone schildpad. Maar daar treurde hij helemaal niet op.